I'm mm -hmm. ...zou het een beetje ijdel zijn als ik zeg... ...het zou over mij kunnen gaan, The Man With The Golden Voice. <laughs> of loop ik dan weer naast mijn schoenen? Zou zomaar kunnen, man, man, man, The Dime Bandits. And listen to The Man With The Golden Voice. Dus, uit de jaren tachtig. Fijn dat je erbij bent bij tweede uur van... ...de zondagmorgen van ZVL. Ik ga je oren weer heerlijk vertroetelen. Prachtig deunen tot een uur of twaalf. En... Ja, natuurlijk ook weer meer informatie. Want daar zijn we natuurlijk ook voor. Hier bij jou streekomroep op veel. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep en ik heb muziek voor je van The Beach Boys. And In the informant home of the heroes and villains Once at night, Catillion Square defied and, and she was right in the rain of the bullets that eventually My children were raised, you know they suddenly rise. They started slow long ago, head to toe. Stuff to ride in the rough and sunny down, snuff. I'm all right by the hero's end. Vele, vele hits van Janet Jackson hier bij ZVL. gezellig. Toch maar mooi eventjes... Uh, together Again. Hier ja, samen. Wat een moois is dat. En de Beach Boys ervoor met Heroes and Villains. In de stereo-uitvoering. Want je hebt ook nog een mono-uitvoering. Want dat was toen heel gebruikelijk in de jaren 60 Van de vorige heel. Dus uh, ja... En dan krijg je een gek voor stereo, een beetje kamerbreedte. en soms zitten de stemmen links en rechts... en de drumstel links en de viool rechts. Maar ja, dat soort zaken. Hey, straks over een kwartiertje ongeveer... hebben we een reportage van Jeroen van Gent. Hij vraagt de mensen toch wel een heel intieme vraag. En daar komen toch ook wel hele intieme antwoorden op... heb ik al gehoord. Hij vroeg aan de mensen op straat... wanneer huilde u van geluk? Hmm, de antwoorden hoor je hier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 I know none of them are stuck yet But I bet it on you, honey Oh, I would risk it all These days, these nights Are changing My heart, my mind Is set on you I'm not afraid To say it To say it's true Oh, I hope you know every time oh -oh -oh. You're out of tune, it's hard These days, these nights, it changing Omroep ZVL Vader heeft een handel In ongeregeld goed Tussen oude spullen Ben ik opgevoed. Wat er bij ons boven staat of licht of hand is vergane glorie oud en afgedankt. Heel mijn leven wordt er door beheerst. Wat ik heb had een ander altijd eerst. Ik heb een tweedehands jas. Zegt Jan dat die van mij voor het eerst houdt. Nu hoor ik uit de tweede hand, hij is twee keer getrouwd. Kennen we deze uitvoering niet, of dit lied niet, van Barbra Streisand? Ja, hè? Second Hand Rose. Maar deze is van Corrie Brokke. Och, wat een oude meuk weer hier bij ZVL. Je hoort de tweede Ja, En daarvoor? Alex Warren en Ella Henderson samen in Carry You Home. En dat is eigenlijk weer gloednieuw. nummer was vorig jaar al een hitje. Maar nu doen ze het met z'n tweeën hier bij ZVL. Dus we draaien ook de mooiste nieuwe muziek. Hier bij jou, streekoproep ZVL. One hit wonder. Zo noemden ze dat. Weet je dat nog? One hit wonder. Wat is dat nu weer? Nou ja, dat is zo'n vakterm. Zeggen wij hier als radio onder elkaar. Iemand die maakt één hit en daarna hoor je er nooit meer wat van. En dat gebeurde ook met F.R. David. En daarom hoor je deze prachtige words. Was wel een nummer één hit als ik me niet vergis hoor. Dus hij deed het er goed mee. Maar daarna hoorden we er dus helemaal niks meer van. Het is wel tijd voor onze ja, reportage van Jeroen van Gent. Want die ging natuurlijk de straat op. En uh, hij vroeg aan u op straat natuurlijk iets heel bijzonders. Hij vroeg aan u namelijk, wanneer huilde u van geluk? Vloopt alles bij u doorgaans op rolletjes? Of zijn er ook wel momenten waarop het anders gaat? Wanneer was voor u uh, het laatst dat u overmand raakte met emoties? Oeh. En wanneer huilde u dus van dat geluk? Jeroen van Gent, zoals gezegd, hij vroeg het u op straat. En hier, jawel, daar zijn ze weer. Uw antwoorden. Er zijn van die dagen dat het minder is. Vooral in deze tijd is het best zwaar. Uh, maar er zijn vast ook wel dagen geweest dat u kon huilen van geluk. Dat is nu net de vraag die ik stel. Wanneer was de vraag ooit dat u huilde van geluk? Oh, zo. Dat is wel He, geleden. Heeft u ooit gehuild van geluk? Ja, dat denk, het wel. dat denk ik wel. Nu wil ik weten wanneer dat was. natuurlijk. Ja, dat is heel erg. Nou, toen ik moeder werd, sowieso. En... Uh... Toen mijn kleinzoon werd geboren. Dat weet ik sowieso. Ja, dat zijn en daar kan wel. ik nog steeds wel om huilen van geluk. Ja. Hij is nu vier. Maar dat is gewoon een uh, feestje. Ik moet hem twee keer in de week nu uit school halen. En, dat is... en dan zegt hij, oma, ik hou van jou. Ja, dan kan je huilen van geluk. Dat is eigenlijk elke ja, keer dan. Echt zo lief, ja. Ik dacht dat dat mijn kleinzoon kampioen werd met voetballen. En zo Kon er al zetten. En hoe ging dat? U stond aan de kant? Nou, nou ik, begrijp, ik wist, ik, ik, ik ga altijd naar mijn naar uit en thuisuitzijden als zijn open zeg maar, en ik, ik vlag ook, en, dus ik ben er... Grensrechter? Zijn in de bij toch. Ja, ja nou ja, goed, ze zaten in een, in een vrij sterke competitie en uh, ja, het klopt allemaal met dat team en ja, dan moeten ze op een gegeven moment tegen de nummer 2 uh, en dan winnen ze die wedstrijd met 3-1. En had ik dat verwacht? Nee, niet, weet niet. <laughs> dus vandaar dat ontlading uh, wordt Ja. Dus dat was zo moeilijk. En toen nou, heeft hij gehuild van geluk? Ja. <laughs> okay. Tranen van geluk. Laat ik Tranen zeggen. van geluk. Nou ja, dat bedoel ik ja, ook. Ja. Ja. Wanneer was de dag dat jij ooit huilde van geluk? Dat toen de... mijn broertje werd geboren. Ah, Jij ja. ja, weet het nog precies, je bent heel snel met antwoord. Ja. Dat was uh, pittig emotioneel. Ja, ik moest echt huilen. <laughs> Hoe ging dat? Ik hoorde mijn moeder zeg maar dan toen de verloskundige kwam. En toen wist ik al dat het zo ver was. En toen zag ik hem en toen moest ik echt heel erg hard huilen. <laughs> hoe lang geleden is dat? Drie jaar. Dus. En hoe gaat het nu met hem? Goed? <laughs> de dag dat ik helder van geluk. Ja, Ja, wanneer was dat? Ik denk dat, dat de dag was dat ik uh, echt vrede met God had. Ik zei het enige moment dat ik echt ja, veel vreugd was toen heb ik nooit eerder gehad nee. Dat je, dat, je, dat, je soort, dat je soort bevrijd was van het duisteren wat je omklemde. En dat je de, ja, dat het licht in je hart uh, werd. Kom. Ja. Het ging niet zo goed. Misschien? Nee, nee, klopt. En hoe kwam je tot God? Hoe dat ging. <laughs> ja. Ja, het zal is, niet zo snel geweest zijn, denk ik. Eh, nou, het, was, het was al een bepaald moment, dat juist een, een bijbelvest van Sint Heer uw licht en waarheid. Dat het gewoon, ja, Sint Heer uw licht, dat is natuurlijk al licht. Dat, dat, ja, zo, die tekst die was niet alleen een stukje, het was niet alleen letters, maar het kwam echt in mijn hart. Dat hield dat me niet meer, dat, dat pakte dat pakt me. Het was echt een omslagmoment, een soort van klik. Ja, ja, ja klopt. En, ja. en sindsdien? Ja. Gaat het ik, goed, weten Ja, dit gaat echt goed, ja, ja. Ja, klopt. Dat was echt huilen van geluk toen? Met die... Ja, en ook wel uh, verwondering. Gewoon verbazing. Ja, tot... Dat is niet verwacht. Niet om gevraagd, bijvoorbeeld gebeden van, van nou uh, mm, geef een Niet op die manier, nee. Nee, nee. Dat niet. Nee. Wanneer was de dag ooit in het verleden dat u huilde van geluk, is de vraag. Iedere dag. Iedere dag? <laughs> Jemig. Dat zal toch niet waar zijn? En elke dag vrolijk, elke dag iets om... Tuurlijk. Uh... Dat hebben wij wel, ja. Hey, maar... Hebben mooi wel. Ja, ja. Oh, waar zit hem dat in? Hoe doet hij dat? Dat weet ik niet. Gewoon. Het zonnetje schijnt nu? Ja. Dat helpt misschien dat, maar. Dat helpt. Ja, maar moment. ook als de zon niet schijnt, dan zijn wij wel vrolijk hoor. Ja. Nou ja, maar zo'n dag dat, dat die eruit springt, dat, die, dat, dat je echt overmand wordt door emotie van, oh, huilen van geluk. Nee, weet ik niet. Nou, hoor. toen als ze tachtig werd. Toen als ze tachtig werd. Oké. Okay. Oh, ja. ja. Je hebt gelijk. Toen zaten we op de camping. En dat verwacht feitelijk niemand iets. En toen werd het toch nog groots. Allemaal breed uitgemeten, maar toch. Toen heeft ze geld echt. Toen kwam, kwamen er allemaal mensen langs? Ja, de kinderen. Mijn kinderen. Mijn kleinkinderen. Maar allemaal Zonder in, in de ruimte. Niet. En uh, grote, grote tenten. Die ze zo vlug op konden zetten. en zo. Nou, dat was wel... Uh, ja. Dat ja. was een, een, een bonk emotie dan ineens, ja, denk ik. Ja, inderdaad. Hoe vond u het? Ja, hartstikke leuk. Je had het niet verwacht. Nou, en staan deze kinderen op de camping. Helemaal... De dag dat ik helder van geluk was toen mijn allerliefste man Frans... waar ik zo van gehouden heb en bemind heb, dat hij mij vroeg... wil je vrouw worden? Ik ga, mag ik vertellen wie het... Ja, absoluut. De bekende professor Rutte. Mijn geliefde professor Rutte. secretaris-generaal bij Economische Zaken, heel lang geweest. Nu ja. overleden. Nu overleden. In het kabinet van Lubbers. Ja, ja. Ik ken u toevallig, ik kom u tegen. Ja. En wanneer was dat dat u dat, dat, hij dat vroeg? <laughs> ik woonde al bij hem in. En we hielden verschrikkelijk van elkaar. Ik zeg niet dat ik altijd daar een rozenpad mee beloofd heb, maar dat heeft niemand. En uh, ik weet nog, ik ga niet vertellen de manier waarop, Het is dus gewoon dolkomisch... En Toen heeft hij mij een keertje gezegd, en die, die, ik kreeg geen, hij wist wel dat ik ja ging zeggen. Maar hij gaf mij geen huwelijksaanzoek, nee hij gaf een huwelijksbevel. <laughs> en hij zei, en jij trouwt met mij, en je wordt mijn vrouw en je bent van mij. En zag, ik wilde niks liever doen dan van hem zijn. Oh, toch wel, want ik, ik wou net zeggen, zag, zag u het aankomen, maar dat... dat ja, zat, natuurlijk dat zag ik het aankomen dat je al weken voor tevoren loopt te voorbereiden, ja. en loopt te lachen, en loopt te doen. En toen het eens, toen zei hij. En jij oh. trouwt met mij. En jij wordt mijn vrouw. Maar hij wist echt dat ik zeggen hoor. Oké. Okay. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. I'm You. yesterday. Een van de vele, vele, vele Stars of 45 nummers. Ongelooflijk. Er zijn er nog een stuk of 30, geloof ik, intussen. Um, en deze was uit 1987. De Carpenters Medley, zo heet het. En uh, ja, door de Frank Duval er voor speciaal verzoek van uh, Jeroen van Gent, omdat hij dat nummer wel vond passen bij zijn uh, bijdrage van uh, vandaag. Wanneer huilde u van geluk? Nog Stop. even naar een VVD-feestje, ouderwets. De witte ballen erbij en een goed biertje. Of een uh, Chateau Migrenne. En ja, dan Dixieland. Dan is het feest compleet natuurlijk. Lekker traditioneel zou je kunnen zeggen. Chris Barber <laughs> met zijn jazzband. Uh, uit 1958. En deze ice cream hier bij ZVL. En treble ervoor met Ramaganana. En dat was een nummer één hit. Geweldig. Ik vertond er niks van. Het is Afrikaans, dus dan heb je dat weer. Hè. Heb ik je al verteld dat over een kwartiertje de... Verzoekplaten uh, weer mogen binnenstromen. Nou, eigenlijk mag het nu al. Hè. Uh, straks na 12 uur, dan draaien we weer met alle plezier jouw uh, verzoeknummers. Dus als jij bij jezelf denkt: ik wil graag uh, een uh, nummer horen waarvan ik denk: van nou, dat hoor ik hier nooit bij ZVL. Wordt tijd dat jullie het eens draaien, jongelui. Nou, doe dat dan maar eens. Ga dan maar eens aan de gang. Schrijf ons via onze uh, ja, website. Hebben we hebben een formuliertje op staan. En ja, je schrijft daar gewoon je verzoekje in. En uh, wat je graag wil horen dus. En waarom dan wel. Dat is nog veel leuker. En dan gaan wij aan de slag. Straks na 12 uur. Dus ga naar onze website. En lever je verzoekje daarin. www.omroepzvl.nl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 Someday you'll find all who love are blind. Whoa. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. Yes, I know. So I chaff them and I daily laugh to think they could doubt mine.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 My sunny one, so sincere, sunny one, so true. I love you, sunny. Yesterday, my life was filled with rain, sunny. You smile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 Love you brought my way. You gave to me your. Wat gaat de tijd snel, ongelooflijk. Het loopt al tegen twaalfen hier bij ZVL. En je hoorde toch maar mooi even share. Mooi hè? Sunny. En daarvoor Blue Haze en Smoke Gets In Your Eyes. Alle twee nummers zijn covers van uh, ja, andere componisten. Het is waar, maar uh, waar. En ze zijn hartstikke leuk. Um, ik denk dat we weer toe zijn aan de laatste voor vandaag. Hier is Paul de Leo. Ik wil niet dat je licht.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 ik wil niet dat je me bedriegt, ik hoor de twijfel in je stem. Je hangt van mij, maar ook van hem. Ik wil nu dat je eindelijk kiest. Ik wil nu.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 Oh, Het einde van de show hier bij ZVL. De zondagmorgen van ZVL. Volgende week is er weer in. Met leven en welzijn. En als het een beetje droger weer is. Ben ik er ook weer bij. En dan hoop ik ook weer lekkere muziek voor je te kunnen draaien. Dus. Wat mij betreft tot volgende week. Ik. Uh... Ik heb nog een nummer voor je ter afsluiting. Ja, een half nummer ongeveer. Dat we kennen van de Olympische Spelen. Want daar werd dat gedraaid tijdens de slotmanifestatie. Saron en uh, Supernature. Ik wens je nog een hele mooie dag bij ZVL. En blijf vooral luisteren. Blijf onze gast. Dan doen wij de hele dag ons best voor jou. Zeker hier na 12 uur als we jouw verzoekjes gaan draaien. Tot volgende week.